Kabbala for complete life management audiofile 5. Paragraaf 2.14 De methode voor het opbouwen van wensen. De twee boven beschreven principiële levenshoudingen. Westerse en Oosterse, omvatten alle in de wereld bestaande wensen. Het, ver, het wezenlijke verschil tussen alle levenshoudingen van de wereld en die van de kabaleleer, bestaat onder andere in de wijze waarop wensen worden benaderd. Alle andere leren zijn opgebouwd om de wensen van een mens te vernietigen, of vragen op zijn mens om hun radicale vermindering. En dat komt door de eenzijdige houding tot de totaliteit van alle tien krachtsvelden van een mens, met de nadruk op de linker- en de rechterkant. Alle wensen behoren tot onze natuur, en juist door het niveau van wensen onderscheiden mensen zich van dieren, planten en stenen. Elke wens weerspiegelt een bepaalde kleursgekiering. Van het licht, een frequentie van trillingen en een smaak. De hoogste en de grootste wensen bevinden zich in de mens en hij gebruikt ze om zich te ontwikkelen, te groeien. Als een mens zijn wensen gaat beperken, dan reduceert hij zich als het ware van het niveau mens, tot het niveau dier, en nog verder naar beneden, tot een plant, en zelfs tot een steen. Natuurlijk, hoe minder wensen, des te meer rust. Maar tot steen worden, kan toch niet het doel van de mens zijn? Hoewel zij erop pochen. Want, zij vinden het blijkbaar prettig, wanneer zij alle wensen in zichzelf onderdrukken, totdat zij ze zelfs hun adem gedurende vele minuten vast kunnen houden. Maar in zo'n geval is de meest comfortabele toestand uiteraard die van een stein, want die heeft niets nodig. En het is misschien nog beter om helemaal niet te bestaan. Alle innerlijke methoden zijn juist daarop gebaseerd om minder te eten. Om in, afgele, ah nee, in afgelegen plaatsen te gaan wonen. Om zich van allen af te scheiden. Minder te ademen zich tot het niveau van een plant, of zelfs een levenloze te brengen. Je kan zo iemand in de grond begraven, en hij zal leven. Wat een prestatie. Dan je je voorstellen, in hoeverre de bouwstof van de mens, het zijn egoïsme, daarmee gedood wordt. Als je alleen maar één gedachte denkt, dat alles erop gericht is om een mens in alles te beperken. Maar wordt daarbij het uiteindelijke doel van een mens nagestreefd? Daar een mens zijn wensen onderdrukt, vervreemd hij zich van de omgeving en neemt zijn eigen psychologische observatie aan als innerlijke verbondenheid met de hogere wereld. De Kabbalah, de Kabbala, nog een keer, <laughs> corrigering myself, de Kabbalah leert ons dat alleen de verdere ontwikkeling van het egoïsme en de correctie daarvan door de mens zelf hem in staat zal stellen om het hele pakket van egoïstische wensen dat hij van nature ontving, zich eigen te maken en correct te gebruiken. Juist het ombouwen van zijn oorspronkelijke aardse egoïsme betreffende geven stelt de mens in staat om steeds grotere en krachtiger natuurkrachten meester te worden en daardoor moedertje natuur te besturen. Het stelt hem in staat om een toestand te bereiken, waardoor hij boven het hele universum komt te staan en niet eronder. Maar wie geen strijder is, niet bereid is, om zijn natuur voor eigen vervulling te corrigeren, neem snel genoegen met oosterse methoden van zelfbeperking, die hem primitief comfort en voldoening beloven. In het licht van de kabalenleer is zo'n zelfbeperking een vlucht uit de realiteit te vergelijken met drugs, het is algemeen bekend dat de Kenners van al deze andere leren de kabbala erkennen als een bijzondere methode als de hoogste leer van de persoonlijke ontwikkeling naar de vervulling. Het principe van de kabbala leer is volkomen tegengesteld aan alle andere methoden men dient zijn egoïsme zijn wensen zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dit is een paradox, maar juist het egoïsme leidt tot de correctie van de natuur van de mens, tot de ware volmaaktheid en vervulling. Daarom raad ik aan om inspanningen te leveren voor je eigen persoonlijke ontwikkeling naar de wetten van het heelal, zonder te willen toebehoren tot een of, aan, een of een andere groep, secte enzovoort en dergelijke. En daarbij alleen jezelf als proefpersoon te hebben om tot het ervaren van de ware realiteit te komen en jezelf te vergewissen dat deze methode werkt. Hoofdstuk 3, drie. 3-1: drie Wat is de ware kabbalelleer? Ik zie in de winkels een gigantisch aanbod van kabbalistische literatuur. In het voorwoord beloven vele auteurs om alle geheimen van de kabbalen te onthullen. Er zijn vele centra, verenigingen, voor het bestuderen van de Kabbala. Dat getuigt volgens mij van het feit, dat het nu een periode is voor de vers verspreiding van de Kabbala. Het doet er niet toe welke materialen over de Kabbala te koop zijn. De volgende fase zal zijn, het ontdekken dat de ware het ontdekken van de ware bronnen in deze massa boeken. Mensen, mensen zullen het leugenachtige laten liggen, en dan zal de onthulling van de ware Kabbalah-leer aan allen in de wereld plaatsvinden. Wie daar dan nog niet rijp is, wie, dan, wie daar dan nog niet rijp voor is, zal afvallen. Daarom begroet ik, begroet ik in deze fase alle handelingen ter verspreiding van zelfs de meest wilde bedenksels over de kaballeleer, zelfs als zij dat puur voor het behalen van eigen winst doen. In de regel bestuderen allerlei types centra hun eigen bronnen, maar niet de ware, originele, daar zij geen klassieke kabbalistische opleidingen hebben. Over reïncarnatie. Elke nieuwe generatie vertegenwoordigt een voorafgaande generatie in nieuwe lichaam. Dat geldt tot verdere ontwikkeling van de mensheid. Van generatie tot generatie vergaart men ervaring, en wat ons in de huidige generatie als iets nieuws wordt onthuld, zal in de volgende generatie al binnen in de mens zitten, en dat als een voldongen feit. Het wordt een natuurlijke, heldere kennis, die boven alle twijfels uitkomt. Daarom zijn kinderen wijzer, dan hun ouders. De kringloop der zielen bestaat, maar de kringloop van lichamen bestaat in geen geval. Het proces van de kringloop van die, der zielen wordt begrepen door inzicht in het besturingssysteem van het heelal en dat bestudeert de kabbaleleer. In het innerlijke bestaan worden lichamen niet verhinderd om zich tegelijkertijd in onze wereld en in de eeuwigheid te bevinden. Daarom leren kabbalisten de ware begrippen en de wetten van de verplaatsing der zielen kringlopen. Wat betreft andere vormen van het leven in het geluid, de kaballeleer zegt ons dat geen enkel ander leven bestaat, behalve wij. De mens wenst natuurlijk om nog iemand in dit heelal te ontdekken. Dat heeft je nodig als steun. Maar behalve ons kan men alleen het licht vinden. Er is niemand in het gesprek. Ik bedoel daarmee dus die in over intellect beschikt. Er is niemand in het hele heelal die aan ons gelijk is, aan wie een hoog doel gesteld zou zijn, zoals so het hier op aarde aan ons is gesteld. 3.3 Er zijn geen rituelen in de kaballerie. De kaballeleer bevat in zichzelf geen rituelen, die overigens uiterlijk, mechanische handelingen zijn. Daarom, als je rituelen of tradities ziet, dan kan dat alles zijn behalve de ware kaballeleer. Ook niet gegochel met betekenissen van woorden, met beelden van spiroot, emanaties van lichten dus, en dergelijke. Elke afbeelding van, afbeelding van innerlijke processen in een mens of van de wetten van het heelal in het algemeen kan niet meer zijn dan toegepast materiaal ter illustratie van iets. De Kabbala-leer is de individuele bevatting van het licht voor elk mens persoonlijk. Als iemand je dus een kamee een rood koortje of een bijzondere amulet wil verkopen, weet dan dat het zeker alleen maar de verkoper zal helpen. Het kan eventueel de koper ook helpen, maar alleen puur psychologisch, denkbeeldig, mits hij in de kracht van een amulet gelooft. In de kaballe bestaat geen mystiek, Even min als in elke andere leer. Het is de natuurkunde over het heelal en niet alleen over onze grove materiële wereld, zoals de overige wetenschappen. De vooruitgang is mogelijk uitsluitend door de wens om je intenties te corrigeren en niet om door mechanische handelingen je te willen verbeteren. Jouw ja, strevingen, wensen en inspanningen moeten slechts op één ding gericht zijn: dat alle gedachten, intenties en plannen voortdurend met het licht, met het besturingssysteem van het heelal verbonden worden en je onuitbloesbare wens om jezelf daarmee in overeenstemming te brengen, overeenkomst te brengen. Dit zal je rechtstreeks naar je vervulling leiden. 3.4 de, de kabale leer begint daar waar alle logieën eindigen. Daar waar elke gewone positieve kennis eindigt en verder niet in staat is... Uh, om met zijn begripapparaat, theorie en praktijk, en praktijk verder door te dringen. Daar begint de kabalenleer. Er bestaat bijvoorbeeld geen verband tussen de kabalenleer en psychologie of parapsychologie. In welke vorm dan ook. Door... Al zijn experimenten met de psyche, komt de mens niet buiten de sensuele perken van de gewone psychologie. In het fysieke en het mentale lichaam van de mens bestaan nog veel on onontdekte aspecten. Je kan dat geheime noemen, omdat het voor ons voorlopig nog verborgen blijft. Zo is het met elke wetenschap in techniek gesteld. In de toekomst zullen nog vele huidige geheimen onthuld worden en dan zullen zij geen geheim, geen mystiek meer zijn. Met gewone wetenschap kan men alles ontdekken, behalve de wetten van het heelal, want daar zijn geen gereedschappen voor. De Kabbala-leer heet wel de geheime leer omdat zij voor de buitenwereld altijd geheim blijft. Het gaat erom dat men met wetenschappelijke methoden en gereedschappen de wetten van het heelal niet kan onthullen, zonder zichzelf eerst ermee in overeenstemming te brengen. Wij ervaren de wereld door onze eigenschappen, Hadden wij andere eigenschappen, dan zouden wij haar anders waarnemen. Zo staat het ook met het ervaren van het hele plaatje van de ware realiteit. Voordat wij de eigenschappen voor deze waarneming verkregen, zullen wij haar niet kunnen voelen, zoals in onze wereld breiden alle, al onze gereedschappen, en in de wetenschap onze zintuigen slechts uit, maar onthullen kwalitatief niets nieuws. Dat komt omdat aan het einde van alle gereedschappen en conclusies de mens staat die het aanneemt. En daarom zal geen enkele kennis ons in staat stellen om een kijkje te nemen in de ware realiteit van alle krachtsvelden, zowel in het heelal, in het geheel, als in de mens in het bijzonder. Maar de leer verbiedt niets. Wij zijn geen voorstanders om alle boeken te verzamelen en te verbranden, omdat het boek zo hard zegt hoe sneller de mensheid. Als zijn dwalingen zal doorlopen, des te eerder zal hij tot de, ware, tot de ware leer komen, die hem rechtstreeks naar de vervulling brengt. Het is onmogelijk om zich te vergissen. 3.5 Kabalenleer en voorspellingen de algemene en aanhoudende dwaling van al absoluut iedereen bestaat eruit, dat de, dat de kaballeleer zich zogenaamd met voorspellingen van de toekomst bezighoudt, met onthullingen van het verleden en onderzoek van het heden. De kaballeleer is per definitie de onthulling van het licht aan de mens in deze wereld, en niet na zijn dood, ik schroom niet om mee te delen, dat na de dood absoluut niets plaatsvindt dat de mens zich voorstelt. Natuurlijk gaat die als gevolg van de ontwilling van het besturingssysteem van het heelal zichzelf en de hele schepping begrepen. Maar de kabala houdt zich nooit met enige vorm van voorspelling bezig. En wat de kabbalisten over de toekomst bekend is, openbaren zij niet aan de massa, daar bestaat een direct verbod op. Als een grote kennis of voorkennis dan waar de mens over beschikt voor hem zinvol zou zijn, dan zou het wel aan hem geopenbaard worden maar het is voor ons schadelijk, omdat het ons de vrije wil ontneemt en daarmee de mogelijkheid voor correcties. Daarom bestaat het verbod. Je zal je niet met warse bij houden. Dood en verbrand alle tovenaars. En natuurlijk dat dit verbod houdt in de Dood en verbrandt al het natuurlijk in de mens zelf en eh, niet uh, personen buiten ja. een, een mens, mens, menselijke um, innerlijk. 3.6. Ieder heeft zijn eigen bevrijder in zich. De bevrijder is het licht dat de mens naar het centrale punt trekt, waarin hij terug dient te keren. Tot elk mens komt zijn eigen bevrijder. Hoor je wat ik zeg? Er is dus een afzonderlijk licht van correctie voor iedere persoon. En er is een algemeen licht dat de hele mensheid naar een ander, hoger niveau van bestaan verheft, Wanneer dat licht komt, zal in onze wereld van buiten niets veranderen. veranderen. Alles zal als gewoonlijk zijn, maar innerlijk zal de hele mensheid tot zijn bestemming komen. Dat zal de volledige innerlijke opleving zijn, wanneer de mensen zullen voelen waar zij zijn. Dat zij... In werkelijkheid, in het hele heel leven, wanneer zij geen tijd, geen dood meer zullen proeven. Het fysieke lichaam zal niet meer van betekenis zijn, er zal geen ervaring zijn dat ons bestaande ermee verbonden is. De mensen zullen zich met hun uiterlijk, met hun innerlijk identificeren, niet met hun uiterlijk. Dat is eigenlijk wat zich praktisch bij kabbalisten voordoet. Voor wie de wetten van het heelal waarneemt, verliezen lagere structuren elke relevantie. Het licht dat de mensheid innerlijk verheft, heet bevreder. Hoor je wat bevreder is, ik herhaal het even. Het licht dat de mensheid innerlijk verheft, heet bevrijder. Ja, en niet een mannetje dat, dat, dat liep ergens in Palestina, ja, in Israël, met blo blote voeten, ja, met zweet en tranen. Met bevrijder wordt geen mens van vlees en bloed bedoeld. Natuurlijk zullen er opvoeders zijn, mensen die de massa's zullen onderwijzen, wat de innerlijke weg naar de vervulling is. Deze leraren zijn... Gezanten, vertegenwoordigers van de bevrijder, ja, van dat licht. 3.7. leer is geen wetenschap, nog religie. Velen zien de kabbaler als religie, of als een deel van een, religie, van een religieuze traditie. Dat is absoluut verkeerd. Elke religie is gebouwd op het basisgegeven dat er wel eens een profeet is geweest, een mens die een verbinding had met de hogere krachten. Die profeet verspreidde kende kennis, inzichten, geloof die hij had verkregen onder zijn volgelingen en verder naar zijn aanhangers. Dit gegeven vind je in elke religie terug. Alles gaat van een hoge openbaring uit, van de onthullingen van het licht aan, aan een profeet of stichter van een religie. De, de Kabbaleleer is echter een methode die je leert hoe wij zelf de weg naar de licht kunnen vinden. Ja, We hebben geen bemiddelaar nodig in de kabbala. Dat is een methode die elke mens. Elk mens kan gebruiken om zonder bemiddelaars tot verbondenheid met het licht te komen en de wetten van het heelal na te leven. Mensen die dat hebben bereikt, hebben hun weg in de vorm van een methode uiteen uitgezet. Door het toepassen van deze methode op het unieke innerlijk. Van elke mens kan in onze tijd iedere aardbewoner een profeit worden, die via zijn innerlijke mens met het licht spreekt. Het is begrijpelijk dat deze mensen niet, of niet meer aan een religie hangen, omdat hun verbondenheid met het licht is gegroond op hun persoonlijke openbaring en niet op dogma's en door de eeuwen heen opgehoopte tradities. De Kabbala-leer heet wijsheid, Chochmat HaKabbala, omdat zij de, we de wegen onderzoekt van het onthullen van de scheppende krachten in de mens en in het heelal, in het algemeen, en in het bijzonder. Alleen wie dat wenst, wordt tot deze studie toegelaten. Men mag daarom geen reclame voor de Kabbala-leer maken, laat staan zieltjes winnen. De kabbalaleer houdt zich niet bezig met onderzoekingen, met onderzoekingen van onze wereld, maar, alle wetenschappen van onze wereld zijn daarentegen gebaseerd op de leer Wie zich dus met de bezig bezighoudt en of deze in zijn leven toepast, ziet de verbondenheid tussen de hogere, innerlijke krachten van het heelal en onze wereld, deze samenhang van innerlijke krachten. Krachtvelden manifesteren zich hier in fysieke, chemische, biologische, sociale, verstandelijke en morele processen en verschijnselen. Daar wij niet in staat zijn om alle verschijnselen samen te bestuderen, vormen wij hier op aarde, door elk ervan te bestuderen, afzonderlijke wetenschappen, technieken, leren enzovoort en dergelijke. Bij het indelen van wetenschappen en technieken is men helemaal of artificieel te werk gegaan. In feite is alles onderling met elkaar verbonden. En objecten van onderzoek zijn eigenlijk gemeenschappelijk. Alleen verdelen wij het zo dat het voor ons gemakkelijk wordt om het een en ander te onderzoeken. De kabalenleer verbindt verbindt daarentegen alle manifestaties van de materie en het innerlijk samen in één bundel. Voor de kabale leer worden bijvoorbeeld muziek, astronomie, biologie, wiskunde, geneeskunde en andere gezien als verschillende uiterlijke manifestaties van een en dezelfde innerlijke wet van de natuur. Dat komt omdat men door de Kabbala te bestuderen en toe te passen, dat men ontdekt dat er slechts één algemene wet bestaat, welke wet juist door de Kabbala leer wordt bestudeerd. En deze alomvattende wet komt op verschillende manieren in onze wereld tot uiting. In de kwantummechanica. mechanica, Biologie, wiskunde, muziek, management en dergelijke. In de kaballenleer zijn alle attributen van elke wetenschap aanwezig. Onderzoeken, het vergaren en opschrijven van resultaten, van proeven, herhaalbaarheid, verificatie van feiten en hun accumulatie en structurering. Dat is wetenschap. Over het heelal waarin wij bestaan, wetenschap over één algemene wet van de hele natuur. Op het niveau van onze wereld manifesteert de algemene wet van het heelal, van het hele heelal zich echter slechts zeer summier. Maar hij is altijd innerlijk aanwezig en drukt overal zijn stempel op. En toch is de Kabbala-leer geen wetenschap of techniek, daar het een extra dimensie bestaat, bevat boven, boven wetenschap uit, het leert te gaan boven het verstand. De Kabbala, de Kabbala heeft ook niets te maken met religie, geloof of helderziende methode. Elke aanhanger van een willekeurig, Geloof zal op de vraag of hij de Kabbal leer kent, antwoorden, antwoorden, ik ken die niet en ik vind het ook niet nodig, zou hij zeggen. En hij heeft gelijk, omdat de Kabbal leer absoluut niet nodig is voor een mens bij het uitvoeren van religieuze riten en tradities. Bovendien roept de Kabbal leer bij een mens, on, um, ontwikkeling van zijn egoïsme op en vergroot het verlangen naar kennis. De kabalenleer is opgebouwd op zelfkennis, op het bevatten van het innerlijke, terwijl religie is gebouwd op zelfbeperking, om zich met weinig te te stel stellen. 3.8 Kabalenleer en de wetten van het Hella de belangrijkste wet van het hele heelal is dat het licht altijd het maximale behagen aan de mens wenst te geven. Hieruit, hieruit vloeien alle overige wetten voort. En alles wat er gebeurt is de vervulling van deze wet. Elk moment worden de krachten in het heelal ingesteld om een mens. Tot, een, tot het optimale behagen te laten komen. In het centrum van het heelal bevindt zich het oneindige licht, omringd door een systeem van filters, die het licht steeds meer verruwen. Deze verruwingen zijn absoluut noodzakelijk en dienen uiteindelijk om ons aan te sporen tot een verandering van onze natuur, van egoïstisch naar altruïstisch. Onze bron is namelijk absoluut onzelfzuchtig. En een verwijdering of toenadering tot het licht, betekent in de innerlijke ruimte een verandering van eigenschap. Gaan wij meer op het licht kijken, dan komen wij dichter, tot onze vervulling blijven wij koppig en koesteren wij onze eigen liefde. Dan raken wij verder van het licht en verder van ons doel. Als wij vanuit onszelf inspanningen leveren om het licht qua eigenschappen te naderen, zonder op de klappen van de zweep te wachten, dan ontlopen wij dwingende krachten en... Besparen onszelf onnodig leed. Als wij toch koppig blijven en onze eigenschappen niet in die van het licht wensen te veranderen, dan zullen wij in dezelfde mate onaangenaamheden, ziekten, problemen en dergelijke ervaren. Het een en ander als gevolg dat je je rug toekeert naar het licht. De kabbala leer leert je om in alle omstandigheden bewust het licht te blijven naderen en de taaie zweep van afdwingende krachten voor te zijn. Het is goed te weten dat al het negatieve in onze wereld het gevolg is van het ervaren van de keerzijde van het licht afdwingende, corrigerende krachten. Volg je de kabalenleer, dan kom je tot verlossing. Daardoor help je ook de rest van de wereld. Je voegt het licht van je correctie, um, um, van die correctie aan onze wereld toe. Het hoge bestuur in je waarneming wordt verzacht. Je brengt het van gestrengheid tot barmhartigheid. Daarom is de kaballe absoluut een praktische gebruiksaanwezing die ons allemaal eenvoudig uitlegt hoe goed te leven. In onze tijd vinden er radicale veranderingen plaats. Men kan constateren dat het bestuur over de wereld tot voor kort uh, volgens een bepaalde plan van boven werd gevoerd sinds enige tijd echter stuurt het um, hoge bestuur zelf onze bewuste deelneming daarin aan. Dus was de houding ten aanzien van ons als tot poppetjes en objecten die automatisch bij het ontwikkelingsproces betrokken waren, nu dienen wij zelf bewust en actief deel te nemen aan het succesvol voltooien van dit proces. Mogen wij de innerlijke verhevenheid niet wensen, dan zullen de afdwingende krachten ons blijven aansporen. Er zal dan geen rustige plek op aarde te vinden zijn. De mens zal zich nergens meer op zijn gemak voelen. Achtervolg door leed en verdriet, begint hij dan de reden van zijn ellende toch te begrijpen. Dat is goed omdat hij onbewust al weet hoe te handelen, hij weet dat het slecht is wanneer hij geslagen wordt en niet door heeft waarom. Er is geen voorkennis nodig om met de leer te beginnen, omdat het over jezelf gaat en je verhouding tot het licht, zoals een vrucht naakt en nat uit de moederschool komt. Zo gaat het ook bij, de, bij een mens, die zich met zijn innerlijk bezig wenst te houden. Maar waar heb ik het toch voor nodig? Om iets extra's over onze buitenwereld te leren. Nee, om je lot in eigen handen te nemen. Om je eigen innerlijke wereld te leren kennen en dan iets waardevols van je leven te maken, liefst het neusje van de zalm, en niet minder. 3.9. De Kabbalah-leer en deze wereld De Kabbalah-leer benadrukt dat een mens in deze wereld actief dient te blijven, werken, een gezin stichten, kinderen baren, in het leger dienen, onderwijzen en zelf leren, en bij dat, alle, bij dat alles in elke handeling het hoge doel van het bestaan te realiseren in verbondenheid met het licht dat leven geeft. Alleen door deze wereld volledig te gebruiken en te benutten zoals die is, zonder te selecteren door wishful thinking, naar eigen dunken, kan een mens zijn uiteindelijke vervulling bereiken. Daarom bestrijdt de kaballenleer vasten, zich isoleren van de wereld, zelfkastijding, zelfbeperking in alles, met inbegrip van geloftes van, uh, van kuisheid, angst aanjagen, met bestraving in deze wereld en in het hier, hiernamaals, etc. en dergelijke. Het zijn menselijke praktijken die er slechts toe leiden dat de mens van het levenslicht vervreemd onnodig leidt en niet tot bevrediging komt.